Mark Hokke met het NOS Journaal. De eerste bussen met vluchtelingen zijn vertrokken uit het kamp in Calais. Bij de poort van het kamp staan lange wachtrijen van mensen die weg willen uit wat de jungle van Calais wordt genoemd. De Franse autoriteiten denken dat er vandaag 60 bussen met vluchtelingen naar andere opvangcentra in Frankrijk worden gebracht. Het is de bedoeling dat vandaag ongeveer de helft van de ruim 6000 vluchtelingen naar andere kampen gaan. Over drie dagen moet het kamp in Calais helemaal zijn ontruimd. Staatsbosbeheer wil dat er 100.000 hectare nieuw bos komt in Nederland. De organisatie heeft daarvoor een plan ontwikkeld met de bos- en houtsector. De extra bossen met een totale oppervlakte die groter is dan de Veluwe... moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van broeikasgassen. De bossen moeten in de buurt van grote steden komen... en in het Groene Hart in de Randstad en de Veenkolonieën in Groningen en Drenthe. Volgens Strauw zijn de kosten van het project zo'n 3 miljard euro... verspreid over 30 jaar... Staatsbosbeheer benadrukt dat iedere boom op termijn geld oplevert. De omzet van Philips is in het derde kwartaal met een procent gestegen naar 5,9 miljard euro. De netto winst nam toe met 18 procent naar 383 miljoen euro. De hogere winst is het gevolg van kostenbesparingen, omzetgroei en betere marges. Philips, dat zich tegenwoordig op gezondheidstechnologie richt, verwacht in het vierde kwartaal een verdere groei. Marcel Wouda is de nieuwe, zwemcoach, de nieuwe hoofdcoach zwemmen bij de KNZB. De zwembond is bezig met een flinke reorganisatie... naar aanleiding van de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Rio. Er werd geen enkele medaille in het zwembad behaald. Eerder werd André Katz bij de zwembond al benoemd tot technisch directeur. Het weer bewolkte in het zuidoosten, valt soms regen. In de loop van de dag breidt de regen zich langzaam uit naar het noorden... Het wordt een graad of 10. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. Morgen eerst grijs en lokaal mist. Later ook zon. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Zes kilometer tussen Bladikum en Eembrugge. Op de A2 richting Amsterdam. Daar staat tussen Breuken en knoop het 9 negen kilometer met nog zo'n tien minuten vertraging. En op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Strand Nulde en knoop het tien kilometer door bergingswerkzaamheden. Vertraging is ruim een half uur, want er is één reis ook dicht.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 U welkom bij het derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Ja, slecht nieuws trouwens voor de Veteranen 1. Spelen vandaag uit tegen SV uh, Hillegom. Daar gaat het niet zo'n pest al bij, Jan. Ze staan op dit moment uh, 5-3 achter. Nee, dus, uh, ja, even over de Veteranen, hè? De Veteranen 1, oh. ja. De Veteranen staan achter en uh, ja, de heren van uh, Zandvoort 1 trouwens ook. Maar daar valt het dan weer mee. Hè. Dat is uh, 2 tegen 3 en ze hebben nog een... Uh,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 Ja, inderdaad. Ja, als... oké. Okay. Nou, het doelpuntje moet nog wel lukken voor SV Salvoort. We houden de wedstrijd uiteraard in de gaten bij Salford op zaterdag. Het zonnetje schijnt lekker hier in de badplaats. En we genieten ook van de heerlijke muziek zoals deze van Co-West en We Close Our Eyes.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 Oh. So Jan Vres. Penalty, Terechte de voor Zandvoort. In de negentigste minuut, dus wedstrijd is zo goed als verspeeld. En ik heb geen idee wat er gaat gebeuren als het gelijk gaat worden. Jesse de Haan mag het nemen, Jesse de Haan die de vorige ook feilloos nam, staat weer achter de bal. Daar is het sluit signaal, ze aanloopt. en hij scoort. Ja, ja, 3-3. En ja, dus toch uit op negentig. Hoeveel gaat hij bijtellen? Want er is wel een paar keer een vuurbehandeling geweest. Ik denk toch gauw een minuut of vier, misschien wel zelfs wel vijf. En nu probeert men van de AC Amsterdam toch een verhaal te halen bij die scheidsrechter. Hij zag het heel duidelijk. Een van de Zandvoerder spelers werd, de, werd onderuit gehaald. Onderuit getrokken moet ik eigenlijk zeggen. En uh, de recht ging die bal op de stip. Nu, uh, ja, 3-3. En wat gaat er dan gebeuren? Hoe lang spelen we door? Uh, wordt er verlengd? Is dus er direct een uh, strafstoppen nemen? Er is geen tweede wedstrijd in ieder geval. Dus er moet een winnaar komen. De mensen van vanmiddag ja. is het volgende te maken, zoals juist Jesse yes, de Haan is. De... Het is van de, van de wedstrijd geworden. In ieder geval, man of the match, En dat zat er wel in. Als hij zou scoren, zou dit inderdaad worden. Hij is uh, vaak paar gevaarlijk geweest. Niet gevaarlijk genoeg. Nu dus, gaat uh, Amsterdam die gaat aandringen. Ja, heel snel een snelle aanval. Als hier overtreding van Zandvoort. Een meter of, nou, het zal zijn 10, 15 buiten staf, van Zandvoort. Voor mij gezien helemaal aan de andere kant van hetzelfde. En als hij staat in 90 minuten en die die weer op het bord. die staat prachtig mooi. Dan kan ik hier vanuit Zinksloof een foto van maken. Huppatee. Ja, dat heb ik net gedaan. <laughs> en. Uh, uh, ja, uh, een, een vrije schop. En dat is en ik natuurlijk sluit, altijd, uh, altijd gevaarlijk. En die, die vorige gingen prachtig, mooie, een, een mooie aanloop daar. Een mooie plaats van de winkel, uh, goed gest, uh, voor de uh, van de, nou, in de in, de, in de muur geschoten en de goed weggewerkt van zand. Maar in ieder geval is het nog steeds AC Amsterdam wat de, de bal in, in balbezit heeft. Probeer daar... Uh, ik kan niet zien hier wie het is, maar in ieder geval probeert hij Speler van Zandvoort... Uh, uh, uh, oh, ik denk dat ik het weet dat het is. Dat zou zomaar Jan Lammers kunnen zijn. De, de, de oudste zoon van Jan Lammers. Is dat hem? Hij uh, staat er inderdaad net in en hij krijgt nu een hele kaart, zelfs. Eh, ja het, het, Misschien wel terecht, ik weet het niet Maar weer een vrije schop voor eh, AC Amsterdam En ook weer op zijnzelfde Gevaarlijke plaats voor een linkerbeen Dus eh, van zo'n zien aan de linkerkant van het doel En dan de meter waar we zijn 8-9 zijn Vanaf het strafschopgebied. Mag eh, AC Amsterdam die bal gaan nemen De ging in de muur Wat gaat er nu gebeuren? wie gaat ja, hetzelfde spelen inderdaad Die staat er nu achter en die gaat die bal nemen Gerend eh, Spannend hier natuurlijk de schijfstand heeft nog niet gesloten. Ja, daar is het ja, Daar gaat die bal komen. Nu is hij inderdaad een stuk hoger. En hier is het prooi voor Renier Metsaars. Goed gedaan. Goed gepakt. Heel simpel gepakt eigenlijk. Voor een keeper dan, laat ik het zo zeggen. Ik kan alleen die bal nog niet kwijt. Hij rolt hem nu weg. En dan gaat die bal komen. Ver, ver weg. Heel ver weg. Richting de haan, De man van de mids. En nu komt, komt de bal bezit. <tie> kan hem helaas niet goed onder controle krijgen. Ik <tie>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 voor het eindje al. Ik heb gefluit even om. Dit is de aanval, een uitgespeelde aanval van Zandvoort. Hier mag hij niet voor fluiten, maar hij doet het toch. Een hele rare situatie. Begrijp er helemaal niks van. De assistent scheidsrechter hier die snapt het ook niet. Dit is gewoon een en, en, een aanval van Zandvoort die, die in potentie gevaarlijk was. was natuurlijk elke aanval uh, gevaarlijk. Maar nu waren er twee Zandvoorten voor de bal. De bal komt voor. En op het moment dat die bal voorkomt, wordt, uh, wordt die, bal, die wedstrijd afgevloten door die scheidsrechter De einde, schrijf, uh, einde wedstrijd in ieder geval. En nu moeten we even afwachten wat gaat gebeuren. Uh, Laurens de Heuvel, de, de trainercoach van Zandvoort, bedankt zijn spelers. En die haalt ze naar de kans. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren?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 Dit gebeurt gewoon en ja, misschien ziet hij het niet of heeft hij er geen, geen idee van dat het niet mag. Ik weet niet, in ieder geval is hij zijn assistent uh, schijtzetter. Ja. Ja. Uh, ja, spannend. Leuk <laughs> om dat mee te mogen nemen. Hij ja, heeft overleg nog steeds met zijn assistent uh, schijtzetter. Het is wel de zware schijtzetter van uh, Amsterdam, want die voetstel van Zandvoort gaat nu achter het doel staan.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 En ik denk dat ook bij hem de keel de, de, de, de gieren. Het zou bij mij het geval zijn. Dan gaat hij aanloop nemen. Dat was het de Korte aanloop. En dat is een score. 0-1 voor Zandvoort. Oftewel uh, uh, 1-0. Ja, penalty's laat het zo zeggen. Want we staan ook op het, uh, het uh, scorebord. 1-0 1-0 voor Zandvoort in ieder geval. is dus 4-3 in principe. Laat ik zo zeggen. Reinie ze moet zich weer gaan... Uh, uh,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 En die gaat op de lat en over de lat en over de bal vangen zelfs. Sandvoort heeft nu de kans om twee doelpunten voor te komen. <coughs> maar voorlopig is het nog niet zover. Nijtje gaat zich in ieder geval melden voor die tweede Sandvoortse stafstop. Berg, ook alle rust heeft hij zich. Berg moet ook in staat zijn om die bal toch in het doel te krijgen. Hij moet dat kunnen doen. En hij heeft nog, inderdaad nog steeds geen aans. Dus Ligt nu die bal neer. Hij gaat een aanloop nemen. Met rechts uiteraard. Fluitje heeft geklonken. Concentratie. Komt die bal. Nee, die wordt gestopt. Er wordt gestopt. 2-1. In ieder geval in de penalty serie. Uh, uh, wat zeg ik? 1-1 uh, in de penalty serie. 4-4 dus totaal. Uh, dat was een, een nonchalant genomen vrije uh, penalty van Berg. Hij was misschien wel een beetje geplaatst, maar niet hard, uh, niet hoog, uh, te laag voor deze keeper in ieder geval. Er komt een derde bal. Er gaat gescoord. 1-2 voor. Um, nee, 1-1. 1-1. Ze zijn begonnen, 1-1, ze zijn begonnen, 1-1 nu. En daar komt Willem Kreugen voor het Zandvoort.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 Nee, ja, dat is... Nee, dat is... Hé, gestopt! Ja, goeie jongen, joh. Jonge. Ongelooflijk. Gewoon gestopt. Zondvoort neemt vijf kennensies. En drie zijn er gestopt. Zeg ik nou, heb, heb ik de standaard goed bijgehouden, op? 4-4. Uh, ja, volgens mij wel nu hoor. Ja, en ja, ja. Ja, ja. Ja, nu gaat goed. Vijfde <laughs> penalty van AC Amsterdam. De stand is gelijk nog steeds. Keeper staat hier van Amsterdam voor mijn snuffer. Wat? Zo moet je het penalty nemen. Stoeihard gewoon in de hoek. En niet half hoog, maar iets hoger dan half hoog. Zo moet je het penalty nemen. Ik hoop dat Soms dat gezien heeft. Die gaat het doen? Lucas van Straat, die komt naar voren toe. Heb je dat gezien, Lucas? Zo moet je een penalty nemen. Keihard of al snoeihard door het midden. Of gewoon geplaatst, maar dan ook hard. Tjoo. ongelooflijk voor Zandvoort. Deze bal moet erin, anders ligt Zandvoort er gewoon uit. Dan is alles voor niks geweest. Die hele tweede helft weer in doel. Drie doelpunten zijn gescoord. Zandvoort is dan afgelopen. Sluik heeft gekronken. Zustraten neemt ze aanloop. En weer gestopt. Dit zijn gewoon drie hele slechte penalties van Zandvoort. Echt heel slecht genomen. Het geeft een advies aan Luyrensenhuis om hier op te gaan trainen. Want dit is niet normaal. Deze vierde klasse wint gewoon van, van Zandvoort. De top van de derde klasse. Men is er ook erg blij. De keeper wordt op de schouders genomen. Zandvoort is uh, teleurgesteld. Is verslagen. En ja... Wat zal ik ervoor zeggen? Ik kan er niks meer van zeggen. Ongelooflijk. Ik ga maar drinken. Je hebt gelijk, Joop. Dankjewel. Ja. <laughs> en uh, tot de ja. volgende keer. Joop Fris, inderdaad, toch uh, uiteindelijk uh, nog een uh, verlies voor SV Zandvoort. Daar hadden we eigenlijk niet meer op gerekend, hè, na die 3-3. Denk nou, dat gaat wel lukken, maar helaas. Het is even niet anders. De bekerwedstrijd van vandaag is verloren. De perspectieven voor de toekomst. Is zijn 0,0. Hij is een overzweten universitaire bol, al best een bankwerker of psycholoog. De komende jaren best wel waarschijnlijk werkeloos. Toen moest solliciteren. Ze zeggen alleen: "Jong, solliciteren." Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Heb ze nou geschreven? Hij ja, schreef maar opnieuw. De begint met schlopen, tot een uur of tien. Doe kiks in de gezet of er niet ergens baan is een. Dat voelt dich vies tegen, du sterft de rest van de dag. Doe voelt zich flink beroerd, doe kresseren we op de maag. Doe moest solliciteren, alleen ons solliciteren. Heb ze nou geschreven, die we Heb ze nou geschreven, Heb ze nou geschreven, dat schrijf maar op nu. Dat is maar op, nee. hey. als het wordt, begint de te leren. Dus hong jes ergens gaat te beleven. Jou geis nog een punk band, misschien want nog een doucheband, misschien gisteren wakker gekeken. de Jansen bent met domos. Zal ze itereren. Zal ze itereren. geschreven. ze ze naar geschreven?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 Is mich? niet? Oder?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 Ze komen. Ze komen, zich te holen. Ze werden zich niet finden. Niemand wird sich finden. Du bist bij mij!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 Fred, die zegt het, echt uit de piratentijd, hè, deze single. Uh, kon je lekker, uh, lekker, uh, lekker klooien hè, met die platen, Fred. Heerlijk, man. dubbele je... ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. draaitafels, cassettebandjes. Ja. Hele andere tijd als nu, hè. En dan uh, lekker keer gaan met uh, de single van uh, Falco en uh, Genie. Het is inmiddels kwart voor vijf. We gaan hem doen. Het gedicht van de dag. En het gaat over de garnaal.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 Uiteraard de van het zevende Open Nederlands Kampioenschap... garnalenpellen van uh, volgende week zaterdag. En wat een gedoe, hè, die garnalenpellen. Ja, het is een kunstje. Het is inderdaad een kunstje. Tjonge, jongen, jonge, het is uh, werk, hoor, wat ze daar uh, moeten doen. Volgende week bij Palazza. Charter naar Marokko, dat was Mediomarkt, en wat er gisteren staat... De We hadden net bezoek, dat kwam om half twee, er zit nou door die koek. In de land en zong daar dit gesprek. Wij nee, zijn zo stoot als een garnaal. Stoot als een garnaal. Neem nog maar een haal. Hij ja, is leuk hè, na het gedicht van de dag.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 Nee, drie nee, Roefik nee. is Dries Roefik. Ja. Nee, je, je bedoelt de zoon. Ja. Okay. Nee, maar die over zijn laatste single, De, de zomer is ze weer, is weer vandoor. Ja, zeker. Nou ja, dat, uh, ja, volgende week gaat uh, natuurlijk de, de klok weer een... Uh, wat is het? Een uurtje terug, hè, geloof ik. Uh, uh, ja, dat heb uh, ik we komen lijken, ja. Op ja. terug. Komen we uh, op terug. terug. <laughs> Voorjaar vooruit, en, hè, de V van vooruit. Ja, Voorjaar, dus inderdaad. En telefonisch contact met uh, Rick Hoogland...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 Naar een, te een TV televisie opzoeken, hè? Heel snel, heel snel. Heel snel om het mee te maken. En vanavond om acht uur de kwalificatie van deze race. En dan weten we op welke plek morgen Max Verstappen... gaat starten om negen uur in de avond. Ik hoop voor hem. Voor de Ferraris. <lacht> dat, dat lijkt me wel verstandig. Ja. Morgen dan zijn we er weer. Dus de 2 5. Tussen twee en vijf. Tussen twee en vijf zijn we er weer. Met Zandvoort op zondag. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. En morgen dus weer van de partij vanaf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 it's true tot zover het ritme van ZFN. via de kabel op 104.5